538 Nieuws, 9 uur. Net als Friesland houdt Groningen in ieder geval tot 11 uur zijn bussen binnen. Het is nog te gevaarlijk om de weg op te gaan vanwege gladheid en stuif sneeuw. Een trein van Arriva-pak is ook lastig. Volgens RTV Noord rijden ze niet allemaal. Komt door wisselstoringen, vooral tussen Groningen en Zwolle. In Amerika zijn nieuwe protesten uitgebroken tegen immigratiedienst ICE. De betogers zijn woedend over de dood van een vrouw uit Minneapolis. Ze hebben grote twijfels over of zij wel een gevaar vormde voor een agent... die zegt dat hij uit noodweer schoot. Protesten waren bij hotels waar agenten van ICE zouden zitten. Op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag een demonstratie tegen het regime in Iran... Protest is ook bedoeld als steunbetuiging voor de bevolking van Iran... die al bijna twee weken de straat op gaat. Gisteravond ook weer. Ze sloegen op potten en pannen en werden gesteund door de toeters van auto's. En in het zuidoosten van Australië woeden tientallen bosbranden. De deelstaat Victoria heeft een noodtoestand afgekondigd. Er zijn daar al ruim 130 gebouwen verwoest en heel veel grond. Bijna 30.000 huishoudens hebben geen stroom. Het is extreem warm in Australië met temperaturen tot 40 graden of zelfs daarboven. Vooral in het zuiden valt nog sneeuw en in het hele land kan het nog glad zijn. In Groningen en Friesland geldt code oranje. Verder vandaag op de meeste plaatsen droog met ook wat zon. En het wordt 0 tot min 3 graden. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel, dan even kijken naar de weg. Flitsmeister die meldt uh, geen vertragingen. Wel drie snelheidscontroles op de A6. emmeloord Joude 312.0 en de A7. heerdeveen sneek 137.8. En ook nog een flitser op de A22. Beverwijk-Velzen, hectometerpaaltje 12.8.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 Tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer. Altijd Wekamp. 538, de vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Niels van der Veen. Een goedemorgen tot 12 uur. Het beste van de 538-ochtendshow met Kensington. Stay zometeen en dit is Bruno Mars. Radio 538. Radio 538. En stay. Bruno Mars hoorde je ook nog locked out of heaven. Ja, goed nieuws voor de fans, want deze week is bekend geworden... dat Bruno Mars in juli twee avonden in de Johan Cruijff Arena staat. Volgens mij gaan de donderdag de kaarten in de verkoop. Maar ik zou nog heel even wachten met het kopen van de tickets. Ik weet eigenlijk niet of ik je dit mag vertellen... maar binnenkort win je hier bij 538 tickets voor Bruno Mars in de Arena. Maar heb je niets van mij? Ik zou dat nog niet te ver door vertellen. Nee, Goed, dit is het beste van de 538-ochtendshow met zometeen Sven Versteeg. Ja, hij heeft zijn grote hitte Blikken Beetje aangepast aan het winterse weer, dat hoor je zometeen. Ed Sharon komt er ook aan. Dit zijn George Michael en Mary J. Blige bij 538 en S. no This is ain't those loves a cure. You can rest your mind.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 I'm <laughs> op deze Destiny en het beste van de 538-ochtendshow. Frisse zaterdag vandaag. Het kan ook een beetje onpraktisch zijn, vooral in het noorden. Ligt er qua ovenen van hoop plat, maar laten we eerlijk zijn... het ziet er wel fantastisch mooi uit, toch? Zo'n witte wereld. Tenminste, hier in het midden van het land... ziet echt elke tuin er een beetje uit als een kerstkaart, weet je wel? Afgelopen week was dat in de ochtendshow voor Sven Versteeg... eventjes een goede reden om zijn hit Blikkendag aan te passen aan de actualiteit. Het zou een behoorlijk, nou ja, witte dag worden vandaag... En dat is vaak voor artiesten dan ook meteen aanleiding om te denken van... ja, misschien moet ik dan uh, ja. op de actualiteit inspringen. De zogenaamde inhakers. Nou, luister even naar deze witte dag zwem ochtend ochtendshow. We wachten met z'n allen in een lange rij. De weven zijn weer wit, dat komt door die sneeuwpartij. Al staan we in de file en gwaiden we steeds weg. De accu is weer leeg en staan we weer met pech. De sneeuw die blijft maar vallen, de vlokken gaan weer rond... Er ligt hier al een meter, daar is toch niet gezond. Het hele land is stil door al die vlokken sneeuw. Het is een witte wereld, de winter van de eeuw. Het hele land dat ligt plat door de sneeuw. Ja, applausje voor Sven, heeft hij goed gevonden. Blikkendag eventjes aangepast in verband met het weer naar Witte Dag. Ja, zo is het ook. Een paar minuten voor half tien, zaterdagochtend 5.38. En you 2 dit is With or Without You. Thank you. de beste van de 538-ochtendshow. Met zometeen Peter Heerschop. Even bellen met Peter. Ja, afgelopen maandag was hij weer van de partij. Dat hoor je zo. Net als Alex Warren, Tiesto en ook Britney Spears komt eraan. Wanneer stuur je rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je je beste vriend wil bezoeken in het buitenland. Dan moet je een vliegticket voor hebben om hem te bezoeken. Om ja. zo met hem leuke herinneringen te maken. Vliegticket, 202 euro, 538, betaalt je hey, rekening. Super.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 bij Ethos. Met heel veel A-merk-voordeel. Zoals heel veel aanmerk vitamines van bijvoorbeeld Luco Vitaal en Roter. 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op etels.nl. Mooi van Ethos. 18 plus speelboeien. Dus. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, oh, wat een geld! 80.000, wat verdikken Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? winnaar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 Je bent letterlijk omringd door honderd fanatieke tegenstanders die steeds dichterbij komen. Je bent twaalf vragen verwijderd van vijftigduizend euro. Die je alleen wint als je ze alle honderd speelt voorzet midden bereiken. Anders gaan zij er met het geld vandoor. Linda de Mol presenteert Postcode Loterij in de Ring. Morgen om half tien op zes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 Niels van der Veen. Met Hendrix, Golden, zo meteen na Tiesto. En eerst Alex Warren, Eternity. Radio Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the wheel tide. Oh, how long has it been? I don't know. But it feels like an Eternity. I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know, to be with you in paradise, what I wouldn't sacrifice, but you have to chase the light, somewhere I can't go, as a woman.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 Fiesto en Lelo bij Radio 538 in het de beste van de ochtendshow. Met Handtricks, Golden zometeen, ook Lifehouse en Peter Heerschop. Even bellen met Peter naar Britney Spears. Baby, one more time. Oh, Biden, Biden. How was I supposed? Okay. Oh, oh, oh, oh, oh. Given the throne, I didn't know how to believe. Oh, 538 Waar je wakker wordt met de 538-ochtendshow. Tussen 6 en 10 met Tim, Rick, Niels en Florentien. Komende maandagochtend dan zijn ze er weer. Ja, en Peter, die is er maandag ook weer. Peter Heerschop wordt dan even gebeld. Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter. Ja, iedere maandagochtend stipt kwart voor tien hangt hij aan de telefoon. Peter Heerschop afgelopen maandag ook. En toen wilde hij iedereen nog eventjes een gelukkig nieuwjaar wensen. Nou ja, iedereen... Um, niet helemaal iedereen. Maar uh, degene waar het niet voor geldt, die weten dat zelf wel. <lacht> Kijk, die truc heb ik van een regisseur van mij. Die zei dat een optreden van onze groep van vier... Goed gespeeld. Eén uh, iemand, twee domme <lacht> dingen. Maar die weet dat zelf ook wel. <lacht> maar geen idee. En dan gingen we alle vier denken. En dan kwamen we alle vier op minstens zes domme dingen. Dat was een stimman. En nou ja, goed. Gelukkig nieuwjaar. Maar eerst nog even terug naar oud jaar. Na 31 december... Want iedereen is dan bezig met op een eigen manier af te tellen naar het nieuwe jaar. Maar wat veel mensen dan vergeten. 31 december was ook de verjaardag van de grote Rick Romein. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja, ja. nou ja, de grote, hij is natuurlijk niet zo groot. Maar ik bedoel het figuurlijk. Of ja. het is ook niet echt een figuur. Maar ik bedoel het uh, overdrachtelijk. Nee, Rick Romein, het radiofenomeen met een mening. Klassieke Haagse hop, hij die kan schateren. Geeft rechts altijd voorrang. Grote, bek, hartje. Denkt ver, woont thuis, is veel liever dan, de, dan die toegeeft. De aanjager, de eeuwige zoeker naar het nieuwtje, trapt ook graag tegen de wind in. Groot Hertog van de Grap tussendoor. Hij die durft te huilen. Boven alles familieman. Trouw aan zijn vrienden, meneertje muziek, slimme samensteller, snabbel DJ. Als het betaalt, dan kan die. Maakt anderen beter. Tafkap, die artist formerly known, is gewoon Rick. Rick Romeijn, mijn radio, <laughs> hou vast. Die was jarig op 31 december. En dat waren veel mensen vergeten. Ja. En ik ook, want hey, zo belangrijk is het ook weer niet. Ook oh, dat klopt. Nee, er zijn wel belangrijkere dingen. Rik, ja, nou, en ik hou me meer bezig met 4 september. Dat is de verjaardag van Florentine. Maar wat was het? <lacht> uh, het nieuwe jaar. Nou, eerst nog even het oude jaar. Wat waren in 2025 de populairste babynamen? Oh ja. Ja, in Amsterdam in de top 10 bij de meisjes... Olivia, Sofia, Maya, Sarah, Aya, Nina, Mia, Noor en Mila. Bij de jongens in de top 10 onder andere Adam, Olivier, James, Noah, Louis, Liam... En dan zeg ik, waar zijn de oer-Hollandse ja. namen gebleven? Waar blijft de oer degelijk? Henk of Jan of Tim of Rick of Niels? Of een dagje van een goud eerlijke Peter? Wat is er mis met een echte Peter? Nee, in Amsterdam maken ze zich zorgen over de terugval van typisch Amsterdamse namen. Als Storm, Splinter, Priesje, Windmolen, Rover, Vlinder, Bickel, Skipper, Rainbow, Joyful, Visarend, Doos, Nieuwbouwwijk en Puikje. bedankt. Nou, wacht even. Uh, Peter, uh, Tim en Niels komen wel voor in de lijst met meest gegeven namen. Maar bij de huisdieren. Nou, waar was ik? Oh ja, gelukkig nieuwjaar. Maar nog niet voor iedereen. Nee. Waarom niet voor iedereen? Nou, een aantal is s'nachts het jaar begonnen met slopen en lastigvallen van zorgpersoneel. Vuurwerk naar politie, vuurpijlen naar zieke broeders die proberen iemand veilig in het ziekenhuis te krijgen. Niet iedereen heeft gelijk al recht op een gelukkig nieuwjaar. Een aantal moet het nog opnieuw verdienen. Maar voor de rest is het wel degelijk gelukkig nieuwjaar. En het is vandaag 5 januari. En het is deze week natuurlijk op veel plaatsen de eerste dag na de vakantie. En dan kom je op je werk collega's tegen en dan word je geacht iets te wensen. En dan heb je ook elk jaar de keuze tussen hand of kus. Ja toch? Ja, ja. Een deel wil het graag houden bij de hand. Een deel wil vol op de bek Zo'n eerste dag is voor veel mensen sowieso de enige dag zonder consent. Je spreekt ze verder het hele jaar nauwelijks... maar op zo'n eerste dag staan ze voor je met hun natte, slappe, naar voren gehangen lippen... en als je ze een hand wil geven, dan trekken ze zich naar je toe... en dan zeggen ze, nou, niet zo bekrompen. <lacht> Andersom komt het natuurlijk ook ver voor, namelijk te ver doorgevoerde preutsheid... maar daar kijk ik altijd wel doorheen. Vanmorgen kwam ik voor het eerst dit jaar mijn prachtige overbuurvrouw tegen... en die deed of ze mij een hand wilde geven. <lacht> nou, dat <tie> Dat wil ik heb natuurlijk niet in, vrienden. Kortom, de komende twee dagen eet ik wel door een rietje. Nou, um... Het nieuwe jaar is weer begonnen, hier en daar ook weer veel goede voornemens door mensen. Dat vind ik mooi. Ik vind het altijd een zwakte bot als mensen zeggen, nou, ik neem me niks voor. Ik ga gewoon lekker door met waar ik mee bezig was. Nou, ik zou een aantal willen aanraden, doe dat vooral niet. Jij moet je zeker iets voornemen. Het is altijd goed om in elk geval iets te veranderen, om in elk geval één plannetje te hebben. Je hebt ook mensen die zeggen, joh, voor mij kan het jaar op elke dag beginnen. ik neem er zo vaak iets voor. Nee, het moet nu. Je roept ook niet op 16 oktober, jongens wakker worden, papa heeft eieren verstopt. Kan namelijk elke dag. Je bent maar op één dag jarig en Rick bijvoorbeeld op 31 december. Nou en ik was uh, op vakantie in Peru en dan mocht je voor het nieuwe jaar een wens doen, maar let op niet voor jezelf, alleen voor een ander. Je mocht alleen iets wensen voor een ander. Ik vond mooi. Denk eerst aan een ander, want het nieuwe jaar is dan wel voor iedereen begonnen. Nou ja, niet voor iedereen. Niet voor veel van de feestgangers in de bar in Zwitserland. Een brand waar veel niet voor konden vluchten. Er waren gewoon jonge mensen, feestend, dansend, jonge mensen. Allemaal met voornemens. Hadden zich iets voorgenomen. En het nieuwe jaar was zomaar afgelopen. Zoals als zong How Fragile We Are. Ik zou zeggen, hou elkaar goed in de gaten. Neem dat dan voor. De ander. Gelukkig nieuwjaar. Aspired for changing, starving for truth. I'm closer to where I started. We're chasing after you. I'm falling even more in love with you. Letting go of all I've held on to. I'm standing here. en het beste van de 538-ochtendshow met zometeen Afrojack, Rondé... en ook Man at Work komt eraan. En deze week is bekend geworden wat de populairste babynamen van 2025 zijn. Ook de naam Frankie komt veel voor in dat overzicht. Komt natuurlijk van Frankie de Jong, veel baby's zijn naar hem vernoemd. Zometeen hoor je naar wie de luisteraars van de 538-ochtendshow allemaal vernoemd zijn. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa...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 Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Ah, snoep, Groente, tomaat, 500 gram, tweede gratis. Boeie. Alle Milner in plak, 150 gram, tweede gratis. Lekker hoor! Alle BCL bak- en braadproducten en kuipen, ook tweede gratis. Doei. En alle Perla-snelfiltermaling, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! hamster.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 In de nieuwe muziekgame show The Winner Takes It All knallen alle muziekgenres voorbij.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 Probleem op het sporen in Friesland en Groningen door het winterweer. Door wisselstoringen rijden er op sommige trajecten geen treinen. Tussen Groningen en Veendam is er vertraging omdat er een trein kapot is. In Groningen zijn twee provinciale wegen nog altijd dicht... en rijden er, net als in Friesland, tot zeker 11 uur geen bussen. In Tilburg zijn de meeste sporthallen weer open. Alleen een zwembad en een ijsbaan blijven nog dicht... vanwege sneeuw en ijs op de daken. Bij de sporthallen is het gesmolten. Donderdagavond bezweek in Tilburg het dak van een transportbedrijf... en de dag eerder was het raak bij een sportcomplex.